Mark Visser met het NOS Journaal. Drankjes als Spa Rood en de Orange worden een stuk duurder. Met een verhoging van de belasting op bepaalde soorten frisdranken wordt 30 miljoen euro opgehaald. Zo meldt RTL Nieuws op basis van Prinsjesdag Stukken. Vooral gezonde drankjes als mineraalwater en vruchtensap worden duurder. Omdat de belasting daarop gelijk wordt getrokken met de veel hogere belasting op cola en andere softdrinks. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 15.000 vergunningen afgegeven... voor de bouw van nieuwe huizen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Het hoogste aantal sinds 2009, meldt het CBS. Cijfers zijn opnieuw een teken dat de woningmarkt aan het aantrekken is. Alleen in Groningen daalde het aantal nieuwe bouwvergunningen. Brede scholengemeenschappen dreigen op verschillende plaatsen te verdwijnen... door een dalend leerlingenaantal. In Maastricht gebeurt dat vanaf vandaag. Leerlingen worden op schooltype bij elkaar gezet... Er zijn straks nog één VWO-school, één HAVO-school en één VMBO-school in Maastricht. Die hebben dan nog voldoende leerlingen om de kwaliteit op peil te houden. Ook in andere krimpregio's is deze trend zichtbaar. De grote Prins Klaus-prijs gaat dit jaar naar de Iraanse fotografe Nilsa Tavakolian. Volgens het Prins Klaus-fonds heeft ze uitzonderlijke verdiensten geleverd op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Tavakolian is een van de eerste vrouwelijke fotojournalisten van Iran. Prins Constantijn reikt de prijs op 2 december uit in Amsterdam in het Paleis op de Dam. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden. Tavacolian is getrouwd met de Nederlandse journalist Thomas Erdbrink... correspondent voor onder meer NOS Nieuws en NSC Handelsblad. Het weer, eerst nog kans op mist... maar verder buien met lokaal kans op onweer. Tussendoor ook wat zon en 16 tot 18 graden. Morgen wisselvallig, bij maximaal van 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A6, Lelystad-Muiden voor Muidenberg 10. Op de A7, Hoorn richting Zaandam tussen Avanhoorn en Purmerend Noord 7 kilometer. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen tussen Velsen en Batoverdorp 9. De A13, Rotterdam-Den Haag. Langzaam rijden en stilstaan tussen de afrit berkelen Roderijs en Prins Klausplein over 13 kilometer. De N11, Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer.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 De Zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen antwoord.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 gemeenteraad Haarlem... gemeenteraad Zandvoort... Ander, wat verschillen in beleid... en dan krijg je twee adviescolleges... die, daar, die sterk tegen elkaar aanleunen. Uh, nee, het, het, het gaat in overleg... het zijn nuanceverschillen. Oké. Okay. Je, uh, je, als je uh, uh, voorzieningen treft... Om uh, mensen financieel te ondersteunen, omdat die om een reden niet in hun eigen inkomen voorzien, kunnen voorzien. Daar kan je zeggen: Van nou wij, uh, wij stellen uh, geld ter beschikking, uh, we betalen dat. Dat komt uit de participatiewet. Ja. En we, wij eisen niks terug, nee. of we gedogen dat ze. Ja. Dat is een beetje het beleid in Zandvo in Haarlem.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 En ja, daar, daar moet je in kiezen. Ja. En dan kan je, dan, je kan niet al het geld geven aan zorg. Je kan niet al het geld geven aan pure armoedebestrijding. En ja. daar zijn keuzes. Ja. En dat gaat uit van opvattingen. En dat zijn vaak politieke ja. opvattingen. Maar dat ja. is ons pak. Nee. Ja, en dan kan de raad natuurlijk het college opdracht geven... advies te vragen over een bepaalde zaak aan u. En dan...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 Hartelijk dank dat u uh, dit hier hebt willen doen. Zodat ja. daar nu al wat bekendheid over is. Hartelijk Goed. dank. Graag. Dank u wel. Goed. Nou, bij van, de Grie van Griekenland naar. Ja, bij de radio kan alles. We gaan in Griekenland meteen doen naar Spanje. Dat is een zwem. <laughs> Waar heel veel Nederlanders naartoe gaan. Mecano, Higo de la luna.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 Weten, behoorlijk crisis. En uh, sommige gemeentes hebben gewoon wat langer gespaard om uh, ja, het alsnog te doen. En dat komt in 2018 bij het eerste Lustrum van Willem-Alexander. Willem is de bedoeling dat er een boek uitgegeven wordt. Dat wordt gemaakt ook door de Oranjeboom. En, um, en uh, een aantal mensen zeg maar om het Koningshuis heen. En um, daarin staan dan al die gemeentes genoemd. Hoeveel gemeentes hebben zo'n hek? Ja, nu 45 al. Nou, dat, dat is al, echt dat uh, heel uit. erg leuk. Dat ja. wordt massaproductie zo langs mijn rand. Dat is ook heel raar, want in mijn werk maak ik meestal één opdracht voor één plek. Ja, ja. En meestal ook hele grote beelden zeg maar, in tunnels en dan pleinen. En dit was eigenlijk de allerkleinste opdracht, want het is ja. maar twee meter doorsnede. Ja. Maar het is wel het heeft wel de grootste impact, want het staat overal in Nederland en ook in Duitsland inderdaad. ja Dat is wel de, mooi hoor. Je, je zult een soort overeenkomst moeten maken met een productiebedrijf. Want neem aan dat je ze niet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 Het hek is dus al redelijk te bewonderen. In Zandvoort en 44 andere dorpen. Maar we hebben het ook een beetje over kunst in het openbaar. Dus Waar zet je dingen neer? Hoe doe je dat? Sta jij veel openbaar? Ja, eigenlijk alleen maar. Alleen maar? Ja, ik heb... Uh, uh, ik denk nu zo'n beetje 35 echt grote opdrachten... 35 echt grote opdrachten in de openbare ruimte gedaan...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 ligt er bovenop, yeah. ja. Ja, ook, ook aan de foto. Ja. Oh ja, ja. Maar het is, het is ingeweven in een tapijt. Ja. Maar de view is toch 3D. Ja, ja. ja. ja het is een hogere pool, ja. mag ik aan nemen. Denk. Ja, het is een heel... Het is een, uh, die, de, de, de, de tapijten die gemaakt worden, die zijn uh, zeg maar tot een centimeter of vijf dik. En dan kan je ook echt met je vingers zo Erin. ingaan, weet je ja, wel. Want ik denk dat het een herinnering is aan de jaren zeventig vroeger... dat mijn ouders vroeger zo'n hoogpolig ja. tapijt ja, ja, ja. hadden... dat het lekker was om daar, ja. uh, daarin te gaan met je vingers. Ja, ja.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 ook heel leuk. Kijk, sommige mensen zijn gewoon uitermate goed in produceren. Ja, dus nou, de productiemaatschappij Bergman die produceert wel, want het is ook leuk om dat zo te horen, dat je met die projecten bezig bent en dat je er heel veel mensen erbij betrekt. Ja, ja.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 En dan kan je zandag daarmee zandag verder. Dan nog even herhalen ja. aan elkaar... met kleine letters... www.margobergman.nl En, en dan Bergman komt er maar... is met een K. Bergman, ja. niet Bergman. Oké. Okay. <laughs> kijk, dat ja, is een goede correctie... want anders zit je op de, verkeerde website. Op de verkeerde website. Ja. <laughs> nou, dan googelen we je naam... en dan vinden we je zeewaardig. Ja, ja, ja. Ontzettend bedankt voor je komst. Uh, helaas kunnen de luisteraars dit niet zien... maar er liggen prachtige vinswerken. Pra prachtig. uh, ik zou inderdaad... kijk eens even op de website... En, Geniet daarvan. Ja, ja, en ik uh, ja, binnenkort, wellicht uh, als het project verder uh, van start gaat, uh, de entree in Zandvoort de Koperpassereel. Ja. Daarvoor uh, is er mij gevraagd om, da om daar een visie op te ontwikkelen en dat heb ik laten zien. En dat okay. werd uh, zeer enthousiast ontvangen. Dus, uh, nou ja. We gaan het zien. Precies. Dank je wel. Dank jullie okay, wel dank voor het ja. gesprek. Uh, we zijn bijna aan het einde van het programma. En uh, nog één onderwerp. En uh, ook de reis. We gaan naar het noorden toe vanuit Spanje. Naar Frankrijk natuurlijk. Je je de Saint, l'été indien. Je weet jamais Ik aussi nooit zo ce matin-là.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 Aux couleurs de l'été indien. Ja, L'été, India, ja, oftewel uh, Indian Summer. En, uh, daar hopen wij ook op in Zandvoort. Uh, zometeen september, oktober. M mooi ik, najaar. Ik had van jou al wat racegeluiden verwacht nu. En, nee, die zitten uh, tegenover ons. Hè? Tegenover oh, ons Wat zit, uh, vol racegeluiden. Ja. <laughs> tegenover ons Erik Wijers van het Circuitpark Zandvoort. Uh, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik stond vanmorgen op en toen had ik voor jou al een mailtje te pakken, dus je was al heel vroeg bezig.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 dat gaat alleen maar meer worden. Ja. Zeker. Uh, het programma even doornemen. Uh, gisteren is geweest. Race dag 1. De Hall of Fame uh, van Bira tot Laura. Dat is in het museum. Die hebben jullie ook geopend. Ja. Ja. Mooie tentoonstelling. Uh, bleek hem al een raceplan, gaat op het Badhuisplein En Wat gaat hij doen? Nou, die zet daar een aantal auto's uit zijn uh, stal neer waarmee, uh, waarmee je ook heel vaak op de circuit gereden wordt. Ook een paar klassieke auto's staan daar, dus uh, die kunnen mensen komen kijken. Er staan ook grid bij. bij, ze dus kunnen mensen mee op de foto als ze dat willen. Ja, en dat is nu ook leuker, ook in combinatie met die classic parking, dat je eigenlijk ook hier in het dorp alweer een evenementje op zich hebt wat toch aan het circuit gerelateerd is. Nou, dat klopt. Uh, ik liep hier ook heen over de boulevard. En er zijn dus echt mensen die om die auto's al gaan kijken. Ja. Dus het is een evenement binnen het evenement. Nou, dan hebben we uh, vanavond de Rijdersparade. Um die begint officieel om half acht. Er staat overal gepubliceerd om zeven uur. Laten we dat even corrigeren. Ja, ja, inderdaad. Ja. Kijk, uh, om zeven uur worden alle auto's op de schrie verzameld. Ja. En dan gaan we zo'n beetje... Nou ja, uh, half acht. Uh, op half acht zullen echt de eerste auto's in het dorp inkomen. Uh, dus dat is, dat is wel belangrijk. Maar goed. Uh, ik denk dat het gezellig genoeg is in het dorp. En dat uh, mensen die er misschien om zeven uur staan... dat niet erg zullen dan... weer. Er is muziek. Er is uh, volop te eten te drinken. Precies, want voor de Rijdersparade... Ik geloof het... Om vijf uur de muziek al een beetje start... en om acht uur is dan het echte muziekfestival. Ja. Tijdens de, rijden, voor de rijdersparade wordt er door een speaker van het circuit al het een en ander verteld... Ja.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 Leuke meet en greet Het festival begint dan om 8 uur. Dan blijven de auto's staan in de Haltestraat en Kerkplein-Kerkstraat. Dat gaat gefaseerd weer weg als men terug wil naar het circuit. Dan vuurwerk. Ja. Aangeboden door? De Hark, de Historische Oterenclub. Onze mede-organisator van het, van het evenement. We bestaan 40 jaar uh, dit jaar. Dus tegen gelegenheid daarvan hebben zij, uh, bieden zij het vuurwerk aan. En ik denk dat het hartstikke leuk is. Want het is natuurlijk ook een traditie die er vroeger ook met het Formule 1 is al vervast, dat er al een groot vuurwerk was op zaterdag. de afsluiting, ja. Uh, ja, ja, afsluiting ja, ja. van het seizoen zo maar. Ja, en die, uh, die, die traditie wordt daarmee nu ook in ere hersteld.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 Ja. Ik kijk even naar de vlag, die staat verkeerd. Want eigenlijk moet die andersom voor de racegeluiden in het dorp. En dan kan je daar ja, ja, uh, nog een ja, beetje ja, van meegenieten. Ja, ja we, we kregen wel al wat, uh, wat belletjes uit Bloemendaal. <lacht> <lacht> <nu> <lacht> ja. Over het geluid. En dan denk ik, ja, misschien dat het geluid... Dat we inderdaad beter aan de kant kunnen staan. Want ja. we, we weten uit ervaring dat in Zandvoort daar heel veel mensen erachter niet was. ik kunt het alweer verbazen dat er nu al gebeld wordt over uh, dit soort dingen. Maar goed.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 de, zeg maar, de, de, de, de, de, de historische Formule 1-race, dat is natuurlijk wel het hoofdprogramma. Ja, ja. Dat is eigenlijk, hè, de, wat vroeger de grote prijs van Zandvoort, de Grand Prix, ja. uh, dat zijn die auto's. En, uh, maar inderdaad, er zijn veel meer andere auto's. Hè, ook klassen die onder de Formule 1 uh, opereren, ja. zoals bijvoorbeeld Formule 2, uh, Formule Junior, uh, die zijn er ook allemaal. Ja, in die rijden in die klassen. Ja.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 nou, ja, dat Cooper, is echt de historie. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, ja, die Coopers, ja. Uh, Oh, geweldig. Die, die mooie groen. Ik denk ook. dat die auto's zullen vanavond ook wel door het dorp gaan rijden. Want uh, kijk, die moderneren die, die zijn te laag helaas. Eh... Ja. Uh,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 In de Agatha-kerk is tot en met vandaag nog uh, een zomerexpositie te zien. Elke zaterdag, dus vandaag, van uh, 2 tot 5. Tot 31 augustus uh, is naar Bart Frenay in pluspunt te zien. Ook tot 31 augustus is er een duo-expositie van Jesse de Deugd en Tieners van Balraven. In de Konrad Art Gallery in de Noorderstraat 1 in Zandvoort.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 Ja, kort, er wordt nog paal gezeten, er is vanavond muziek en er is vanavond vuurwerk. En dan gaan wij afsluiten. Ja, en we zijn weer terug in Zandvoort met ons vakantiereisje. Want well, natuurlijk, dat is de plek to be. En uh, wij gaan daaruit. Uh, we bedanken Willem Bruis, die de Roosendaal, Gert van Kuik, Gerrie Rutte, Ben Zonneveld. Don de Grebber. En uh, we zeggen, dag hoor.